Ex-president Bakbo van Ivoorkust is op het vliegtuig gezet naar het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dat zei oud-minister Koenders, die nu vn gezant is in Ivoorkust, in het NOS-radioprogramma met het oog op morgen. Ook de advocaat van Bakbo heeft het gezegd. Hoe laat de ex-president in Nederland aankomt is niet bekend. Bakbo moet terechtstaan voor zijn rol in de gewelddadigheden na de presidentsverkiezingen in Ivoorkust eind vorig jaar. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met regen over het land, daarbij zo kans op windstoten. Overdag wisselen we wolk, overwegend droog en 9 graden. Dit was het internationaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span.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 En toch is Rusland voor velen van ons nog een andere wereld. Een land ver weg met andere zeden en gewoonten. Een land dat we misschien eigenlijk wel niet zo goed begrijpen hier in Nederland. En daarom ben ik vannacht zo benieuwd naar uw ervaringen met Rusland en de Russen. Heeft u het land wel eens bezocht? Wat viel u op? Voelt u zich thuis en hoe ervaart u het contact met de Russen? Of misschien bent u zelf wel van Russische afkomst of heeft u familie in Rusland? Hoe ervaart u dan onze kijk op Rusland? Op welke manier zouden we volgens u het land beter kunnen begrijpen? Nou, ik zou het op prijs stellen als u ons zou bellen op ons gratis telefoonnummer 0800-1121, 0800-1121. Mailen dat kan ook naar kazaluna.ncrv.nl, kazaluna.ncrv.nl. En twitteren, dat kan dan weer met hashtag Kazaluna. Ik krijg een mailtje van Jan Bakker uit sint anna parochie. Uh, Jan schrijft, je vraagt om ervaringen met Russen. Nou, die heb ik, schrijft hij. Het lijkt wel of de combinatie van geld en drank... Het daar is ongeveer het leven bepaald. Ik herinner me twee jaar geleden... bij de wereldbekerwedstrijden in Tial in Heerenveen. Daar zaten wij smorgens een kopje koffie te drinken in het restaurant. En vervolgens gingen we de wedstrijden volgen. Maar daar, terwijl wij koffie zaten te drinken... daar zat daar ook al een groep uh, Russische patsers aan tafel... vol met bierblikken. Halverwege de middag liepen we in een dweilpauze nog eens even binnen... en het hele zootje zat er nog steeds, in totaal liederlijke staat. Ze hadden helemaal niks van de wedstrijden gezien. Nou weet ik best dat schaatsen en een biertje onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn... maar dit was buiten alle proporties, stuitend zelfs. Het was me op dit moment volstrekt duidelijk... als je in een staat opgegroeid bent die elke eigen verantwoordelijkheid van je ontneemt... dan moet je niet raar opkijken dat, als dat wegvalt, je burgers totaal ontsporen... Dat zijn mijn ervaringen met de Russen, schrijft Jan Bakker uit Sint-Anna-Parochie. Ook andere ervaringen met Russen zijn meer dan van harte welkom. En uh, ik ben ook benieuwd of u daar wel eens geweest bent in het land... en hoe u daar die ontmoetingen met Russen ervaren hebt. 0800 ons gratis telefoonnummer, kazaluna uit en twitteren, dat kan dan weer met hashtag Kazaluna. Ja, de muziek vannacht in Kazaluna komt uit Rusland. Of laat Rusland door Westerse ogen zien. En we beginnen met ja, de zangeres der zangeressen in, uh, in Rusland. Eigenlijk al sinds de jaren 60 in de Sovjet-tijd. Toen uh, maakte ze carrière. Ze, ze werd uitgeroepen tot Russische volksartiest, tot held van de uh, USSR. En uh, twee jaar geleden werd ze zestig. En uh, toen kreeg ze opnieuw een hoge onderscheiding. Dit keer door president Medvedev op de borst gespeld. Ze heeft miljoenen platen verkocht uh, in, in de sovjet en in Rusland zegt een heldin voor hele generaties. Ooit heb ik er één keer mogen spreken in de zijlijn van een songfestival. Ik had geen idee, daar is toen aan nou mee trouwens. Ik had geen idee wie het was. Een wat oudere dame, vriendelijke dame. En later sprak ik een Russische vriend van mij... en die was helemaal flabbergast dat ik haar had gesproken. Haar, de, de, de held uit zijn jeugd. De Allah Pugacheva. In 1997 zong ze eigenlijk over zichzelf. Словно naar птица с op die на met een zilveren navoest вижу de schaduw en ik Yeah. Ik Russisch patos à la Pugacheva, prima donna. Uw ervaringen met Rusland. Daarover ga ik graag met u praten in het komende uur. Heeft u het land wel eens bezocht? Wat viel u op? Voelde u zich thuis? Hoe ervaarde u het contact met de Russen? Of wie weet, heeft u zelf wel uh, Russisch bloed door de aderen stromen? En in dat geval ben ik wel heel benieuwd hoe u nou onze kijk op Rusland ervaart. En op welke manier zouden we het land toch wat beter kunnen begrijpen? Want Rusland ligt zo dichtbij en is tegelijkertijd toch de grote onbekende voor veel Nederlanders. U kunt bellen met ons gratis nummer 0800 1121 0800 1121 Mailen kan naar www.kazaluna.ncf.nl en twitteren, dat kan met hashtag Kazaluna. Meneer de Jong, goeienacht. Goeienacht. Meneer de Jong, uh, heeft u ervaringen met Rusland? Ja, een paar keer. 1995 naar Moskou en Sint-Petersburg. Ja. tussenin ligt de stad Tweer. En daar hadden we hulpgoederen voor bij ons. En ook voor het Armenhuis in Moskou. Mm -hmm. En toen uh, reden we door Moskou... Daar zagen we een lange stoet mensen, een lange rij mensen... voor een gebouw staan wachten. En dan kwamen er twee mensen eruit en dan mochten er weer twee naar binnen. En het bleek een net geopende McDonald's te zijn. Ja, de dat vooruitgang dat, uh, stopt niet bij de poorten van Moskou, nee, hè? Dat was het eindje van het jaar, dan. ja. De ja. Met wat voor soort hulpgoederen ging u naar Rusland? Voor uh, een stichting uh, in Amersfoort, Serafim dat is een soort Joost van de Vommel voor uh, Rusland. En wat doet die stichting? Of deed dat die stichting? Dat is een katholieke stichting die hulp uh, een project uh, ondersteunen daar. Ter plaatse uh, worden de goederen dan uh, door medewerkenden uh, verdeeld. Ja, ja. U herinnert zich de eerste McDonald's, maar hoe herinnert u zich de eerste contacten met Russen in uh, Twer Russ en in Moskou bijvoorbeeld? De Russische politie, het OO Moskou. De, ik heb uh, de Russische politie. Dat was onderweg waren ze, de, passeerde een bordje met uh, een, een wit bord met zwarte tekst van een geheugje. Mm -hmm. En dan ietsje verderop stond de politie achter een bosje met zo'n radarpistool en hield ons aan. We hadden 54 gereden en mocht niet hadden er 50. En toen kwam, in de, kwam ik in de auto te zitten bij hun toen was het uh, Duitsland, uh, Engeland, ik zei nee, Holland, Holland, Amsterdam zei ik, Amsterdam, Ajax, Gullit <laughs> enzovoort. U mocht door. Nee, maar de bekeuring bleef, was een rechtstaalder. Oh ja, dat is toch dat te doen hè? Staan. die moest ik betalen, maar dat kon ik goed waarderen, want uh, niet van vriendjes en nou. Uh, Kost niks bij door. Nee, 2,50 is nog wat te doen, hè? En, de... en daarna, meneer de Jong, bent u opnieuw naar Rusland gereisd? Ja, ja. En uh, hebben mensen een, een lerares. die sprak wat Duits. en die vroeg of wij. wat zouden kunnen vertellen over Nederland. Want ze hadden wel een paar Chinezen gehad. maar Nederlanders hadden ze nog nooit gezien. En toen hebben we daar. en vroegen ze of we over wat konden zingen. en we vertelden eerst dat Nederland. hing uh, de kaart op. Dat Nederland voor twee derde onder de zeespiegel ligt. Dus er dat we geen dijk hadden dat dat onder zou lopen. En dan vroeg ze of we een lied konden zingen. Nou, Tulips from Amsterdam. <laughs> Eerst in het Nederlands, toen in het Engels. En het, toen zei ze: Het volkslied, kunnen jullie dat zingen? Dan hebben we hebben ook een volkslied gezongen. Die mensen vonden het prachtig. Dus zo deed u ook nog een beetje aan cultuuruitwisseling. En, en zus, zus van mij is lerares Engels. Engels in Harderwijk. en toen uh, vroegen ze of wij contact voor hen konden maken met mensen om een correspondentieclub te maken. En daar hebben we daar uh, aan mijn zus die adressen gegeven en die hebben het verder wel geregeld. Ja, dus die correspondentieclub is ook nog ontstaan. School, ene middelbare school met de andere middelbare school. Ja, dat is mooi. Dus op die manier werden ook uh, contacten gelegd. Wanneer bent u voor het laatst in Rusland geweest? Uh, in. Dat was. 1996. En mm -hmm. 1995, ik heb toen, ja, het was 1 november, het was hartstikke koud aan het worden. En ik moest nodig een, een plas plegen. En toen heb ik het maar tegen een muur gedaan. En er kwamen er een paar soldaten aan, en, aan marcheren en aan benen en problemen. Ik zei: Problema. Ja, Yes, it was a problem, but think it's better now. It's nature, een probleem. En het was de muur van het Kremlin. Ja, dat wist ik wel. Dat is ook niet handig, hè, meneer de Jong? Dat is ook niet handig, hè? Dat is wel stuitend. Maar ja, als de dood hoog is. Ten slotte, u bent er naartoe gegaan om hulpgoederen af te leveren. bij partners van die hulporganisatie. De Orthodoxe Kerk was de partner. En het Armenhuis van Moskou en daar mijn vrouw is verpleegkundige en toen zei ik dat ze sestra hospitaal, sestra sestra is zuster hè ja ja en toen uh, die mensen die liet haar toen de liet zien, vrouw zien vrouwen zijn borst afgezet ik heb het niet uh, gekeken natuurlijk maar nee. zij uh, liet dat haar uh, wat zien en zo de wond en zo en, uh, dus uw vrouw werd in vertrouwen genomen ja, ja, wat dat betreft ja, ja. Weet u tenslotte of die hulporganisatie nog steeds hulpgoederen stuurt naar Rusland... of is die ja, hulp niet meer nodig? Die is nog, nee, die is nog steeds bezig. Het is van de katholieke kerk. Het klooster Maria Ter Eem, daar is aan verbonden. En uh, die doen dat nog steeds. Meneer de Jong, dank en voor ik uw... Heb, ik heb het voor diverse instanties gedaan. Voor okay. de ja. en over aan de kerkelijke instanties. Want zij roepen van de kansel of van de preekstoel een actie af... en dan zoeken ze een chauffeur die dat wil vervoeren. En u was meerdere malen die chauffeur. Meneer de Jong, ja. mag ik u bedanken voor uw reactie... voor uw okay. herinneringen aan uw bezoek aan Rusland. Ik wens u nog een goede nacht. Dag, Dag meneer de Jong. Dag. Ja, en dan gaan we naar een, naar een Nederlands liedje over Rusland. En in Nederlands liedjes worden de clichés niet, uh, niet geschuwd als het om Rusland gaat...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 ja, je ziet er veel dit jaar. Trojka hier, trojka Overal zit paardenhaar. Steeds uitvoer het leverbaar. hier, trojka Zachtjes stort de samovar. Trojka hier, trojka met Islamisch handgebaar. Doe het zelf met naald en schaar. Trojka hier, trojka Is dat nu niet wonderbaar? Trojka hier, trojka Twee half om en één tartar. En liefdadigheidsbazaar. Trojka hier, trojka daar. Hulde aan het Gouden paar. Goeioezeppend staat gedaan, Moeder is de koffie klaar. Trojka hier, trojka daar. Kijk, daar loopt een adelaar. Trojka hier, trojka daar. Is hier ook een abatwaar? Bas gitaar en klapzikaar. Plink gebouwde weduenaar. Leef onze goede tijd. Wat een kunststukje deze rit van dokter Anders P. Rusland en de Russen, daar hebben we het over vannacht in Casaluna. En uw ervaringen met Rusland en die Russen zijn meer dan van harte welkom. Op 0800 1121, kazaluna uit nl Of twitterend met hashtag Casaluna. En zo krijg ik een paar... Uh, Tweets van J. Scheurbuik. En uh, meneer Scheurbuik schrijft... Een paar jaar geleden kwam een droom uit. Ik mocht voor mijn werk naar Kalmukkie in het zuiden van Rusland. Op zoek naar de excentrieke dictator Kirshan... Loomginov die zegt te zijn ontvoerd door buitenaardse wezens. Prachtontmoeting, maar raar land. Het is Europa, maar voelde als Azië. En geen toeristen zien, wat ook wel eens een verademing is trouwens. Aardige, maar angstige bevolking. Dank voor uw tweet, meneer Schurbuik. Dan een uh, mailtje, een mailtje van uh, Sander, Sander Jongenelen. Ik werk geregeld met Russen, schrijft Sander. Buitenom de iets wat rare eetgebruiken, mayonaise gebruiken in het kwadraat bijvoorbeeld, kun je er goed mee werken. Ik merk wel dat het, het beter werken is met de uh, jongere Russen. Ze zijn meer van deze tijd en vinden Rusland niet het beste land ter wereld. Ze zien zelfs de corruptie opkomen en uh, ze zien ook dat het een gevaar kan zijn voor de toekomst van het land, schrijft Sander. Aan de telefoon meneer Mes. Goeiedag, meneer Mes. Ja, goedenacht. Meneer Mes, uh, wat zijn uw ervaringen met Rusland en de Russen? Nou ja, eh, op zich best wel positief. Het is een, een, een, heel, leuk, een, een heel leuk volk eh, om mee om te gaan. Maar ja, wat ik ook al hoor, het zijn ook wel ja, mensen die bang zijn voor verandering. Ja, bang voor verandering. Maar u zegt toch, het is een leuk volk om mee om te gaan. Op welke manier eh, komt u eh, met Russen in contact? Eh, nou, ik ben daar afgelopen voorjaar voor het eerst heen geweest. Eh, ik heb via internet een dame leren kennen. Ja. En eh, ja, dat is mijn vriendin geworden. En ik ga daar... Net na de kerst ga ik er weer heen. En waar woont zij in Rusland? Uh, zij woont in de vijfde stad van Rusland, Kazan. En waar vind ik dat? Uh, 800 oost van Moskou. Ongeveer halverwege Moskou en de Oeral. Oké, okay. en, en toen u voor het eerst daar naartoe ging... want ik bedoel, dan, dan leer je elkaar kennen via internet... en dan lijkt dat natuurlijk een hele leuke vrouw te zijn. Maar ik kan me toch voorstellen, als je er dan naartoe gaat... en je landt op het vliegtuig van Kazan... en je ontmoet die vrouw voor het eerst... dat je dan toch denkt van, ik hoop maar dat dat leuk wordt... Ja, tuurlijk, dat, dat hoop je dan wel. Maar ja, goed, we hebben al, al best wel een hele tijd... ook met uh, Skype-videogesprekken gehad en dat soort zaken. Dus ja, dat, ja, dan heb je toch al een redelijke indicatie... van wat je uh, van elkaar kunt verwachten. Ja, dat is waar. W wat voor soort stad is Kazan? Ik heb echt geen idee. Uh, het is de hoofdstad van de deelrepubliek Tatarstan. Mm -hmm. En het ligt aan de oevers van de Volga. Um, er zit ook uh, een gedeelte van de... Tupolev-fabrieken zitten daar. Ja. Yep. Dus misschien wel bekend voor de vliegtuig Er Ja. Dat zijn <laughs> uh, toch van die vliegtuigen waarmee je beter niet kan gaan vliegen? Nou, Tupolev kan je op zich prima mee vliegen, hoor. Oh, toch wel? Ja, dat uh, zijn vrij robuuste toestellen over het algemeen. Ja, misschien maar goed, niet met de oudere exemplaren dan. Uh, nou, ik denk dat er een aantal maatschappijen zijn... die het onderhoud van alles wat verzaken. Maar goed, dat is een heel andere. Uh, issue, denk ik. Ja, ja, maar die vliegtuigfabrieken die staan dus voor een deel daar in, in Kazan. En, en, ja. en de mensen die daar wonen, ik bedoel, als je, als je daar over straat loopt, is er dan sprake van een cultuurschok vanuit Nederlands perspectief? Of uh, zijn het gewoon mensen zoals u en ik? Uh, het zijn gewoon mensen zoals u en ik. Uh, echt, als je daar over straat loopt, dan zie je echt ja, de, de, Oost, uh, de Oostblok uh, uh, huizenblokken staan, maar je ziet ook ja, uh, Krottenwijken is een tegelijk uh, is te slecht voor uh, die wijken, maar hun noemen het dorpen. Mm -hmm. Die zitten midden tussen de flats in. En dat zijn allemaal huid, houten uh, woningen. Maar ze zijn wel bestand tegen de toch best wel koude nachttemperaturen... die, we daar, die men daar in de winter kent. Ja, dus misschien uh, eenvoudige woningen, maar wel woningen die, die, die warm blijven in ieder geval. Wat natuurlijk dan toch heel belangrijk is. Uh, ze zijn goed te verwarmen inderdaad, maar het is, ja... Uh, absoluut niet aan de levensstandaard die wij gewend zijn. Nee. En uw vriendin, eh, merk je dat u uit een andere cultuur stapt? Ja, maar toch ook de... Ja, in een aantal dingen wel. We zijn in, wij zijn hier in Nederland met een aantal dingen opener. Maar eh, ja, eh, ja toch, niet, eh, toch niet onoverkomelijk, laat het zo formuleren. Nee, maar, maar wat zijn dan bijvoorbeeld verschillen? Uh, ja goed, de openheid waarmee we hier praten over uh, uh, dingen als uh, onszelf, uh, uh, bijvoorbeeld betreffende gezondheid of uh, uh, uh, dingen over politiek en dergelijke. Dat zijn ze daar helemaal niet gewend om daar zo open over te discussiëren. Nee, en hoe, hoe beïnvloedt u haar of hoe beïnvloedt zij u? Uh, ja, allebei in een positieve manier, denk ik. Ik ben wel eens wat te open en zij is wel eens wat te gesloten voor begrippen hier. Maar ja, ja, het, uh, ja voor begrippen hier ben ik wel eens wat te open, laat het zo formuleren. Ja, ja, ja. En uw schoolfamilie, want ik kan me voorstellen dat niet alleen uw vriendin daar in Kazan woont, maar ook haar familie. Hoe bent u door die schoolfamilie opgevangen? Mm, nou, op zich uh, heel goed. Dat, uh, met haar ouders uh, kan ik uh, goed uh, door de bocht, uh, om het zo maar te zeggen. Dat, uh, ja, dat, uh, een paar keer uh, geweest en uh, gezellig getafeld ook met elkaar en uh, natuurlijk de nodige wodka laten vloeien. Ja, <laughs> dat, uh, ja dat hoort erbij. Uh, ja. Klopt dat beeld, vindt u, van de Russen die, uh, die een uh, borreltje wel zien zitten? Uh, Op zich klopt dat wel. Uh, van een Russen kun je eigenlijk wel stellen, inderdaad, dat de, de opmerking klopt van ze hebben een extra leven. Mm -hmm. Maar uh, ik denk dat het vooral de inderdaad de, uh, de mensen zijn die. Uh, de, ...de toeristen, de, ja, zoals we ook de, de Ieren kennen... ...die uh, nogal eens een keer wat uh, aan de eil zitten. Uh, ja, dat zijn toch de, de mensen die inderdaad naar de vakantieorde gaan en dergelijke. En die zetten natuurlijk wel een bepaalde toon. Ja, en die toon is niet helemaal terecht. En die is niet helemaal terecht. Dat, uh, een, een rust drinkt graag en ook uh, niet met kleine maten. Maar uh, het zijn absoluut geen lastige drinkers en ja... Nee, dat, uh, nee, ik heb er eigenlijk verder geen problemen mee dat, uh, hoe men daarmee omgaat. Nou, u vertrekt na de kerst weer naar, naar Kazan, vertelt u, hè? Naar, naar uw vriendin. Maar hoe moet ja. het nou verder tussen u twee? En gaat u daar wonen of komt zij naar u toe uiteindelijk? Ja, goed, dat moeten we nog eens even bekijken, hoe en wat. Dat, uh, ja, het is ook een beetje afhankelijk van wat uh, de wetgeving hier gaat doen... betreffende inburgering en dergelijke. Ja, ja. Dus ja, goed, zij zal een... Uh, een vreemde taal moeten leren. En uh, ja, oh, ik zou ook een vreemde taal moeten leren. Wat zou u het liefste willen? Het uh, nou, maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus, uh, ja, overal in de wereld bakken ze brood, zeg ik dan. Ja, dat is waar. Maar zou, zou u zich thuis kunnen voelen daar in Kazan? Nou, ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Maar goed, dat, ja, dat, ja, dat is natuurlijk altijd een... Uh, ja, een gok die, uh, die je moet nemen in zulke situaties. Ja, dat... Of ik neem die gok, of zij neemt die gok. Ja, uh, je moet wat. Ja, en daar gaat u over praten straks na de kerst. Nou ja, goed, daar hebben we al wel eens over gepraat ook. Maar goed, dat, uh, ja, ik vind dat nou, weet niet, net, net weer niet nodig om dat op de radio te gaan zeggen. Nee, dat kan ik me ook voorstellen. Dat kan ik me ook voorstellen. Maar ja. het is wel mooi dat u zegt, nou, ik zou me daar ook eigenlijk best thuis kunnen voelen daar in Kazan. Ja, precies. dat uh... Ik heb trouwens ook nog een hele kleine leuke anekdote over. Uh, we zijn twee dagen in Moskou geweest op de terugweg van Kazan vandaan naar huis, ja. uh, afgelopen voorjaar. Ja. En uh, echt een fraai staaltje politiewerk gezien. Echt, uh, daar stond uh, op een kruising aan de, uh, de binnenring van Moskou, uh, stonden uh, voetgangersoversteeklichten. die stonden op rood. Ja. En daar stond een soort, ja, wij, zoals wij een telefooncel kennen... ...alleen helemaal onder de graffiti gespoten. Yeah. En nou, die, uh, die mensen die kijken, wacht, deze kant rijdt op dit moment niet... ...en wij steken over. Ze zijn halverwege de straat, het deurtje van die telefooncel gaat open... ...stapt een politieagent naar buiten. En ze konden allemaal... Uh, uh, ongeveer 7,5 euro uh, aan uh, boete betalen omdat ze door rood licht uh, liepen. Nou, dat is inderdaad de vrijstaatje aan, uh, aan politiewerk uh, dat u zo schetst, meneer BMS? Ja, ja. ja, wel heel typerend voor dat land, denk ik. Dat, uh, ja. ja, daar moet je dan toch even alert op zijn. Ja, goed, het, als je er komt. Het is, het is echt een hartstikke mooi land om gewoon te bezoeken. Uh, We zijn met de trein teruggereden van Kazan vandaan naar uh, Moskou. Ja. Dat is uh, gewoon 12 uur in de trein zitten. Het kost bijna niks en echt werkelijk waar, je hebt een schitterende uitzichten. Ja, een mooi land dus, een, een, een stad waar het goed toe is, waar u zich thuis zou kunnen voelen. En ja. de vrouw van uw dromen, kortom, Rusland mag er zijn wat u betreft. Ja, absoluut, absoluut. Meneer Mes, dank u wel voor het bellen. Nou, graag gedaan. En een goede reis naar Rusland. Uh, Volgende u. maand. Dag meneer Wes. Ja, okay. Goeienacht. Dag. Dag. Dag. Ja, geloof het of niet, maar ook in uh, Rusland hebben ze gewoon uh, boybands gehad uh, vroeger. Nu nog steeds trouwens. Dit is de groep Prime Minister. за сердце и de душа Devoska Severa en dat schijnt zoveel te betekenen als meisje uit het noorden. Rusland, Uw ervaringen met Rusland, uw herinneringen aan het land... uw ontmoetingen met Russen, daarover kunt u bellen, mailen of twitteren. 0800-121-Kazaluna uit ncrv.nl en twitteren, dat kan met hashtag Kazaluna. Ik heb bijvoorbeeld een mailtje van uh, Kees, Kees de Leeuw. En Kees had ik wil graag nog meer nummers horen... van die zangeres die je net liet horen, Alla Pugacheva Pugachova. Nou, ik heb op dit moment uh, niks, niks van haar bij me verder, uh, Kees... behalve het liedje wat we net lieten horen. Maar kijk even op internet, daar vind je echt heel veel... Repertoire van die Allah Pogacheva. Aan de telefoon uh, Antoinette. Antoinette, goeienacht. Goeienacht. Antoinette, nou. wat zijn jouw ervaringen met Rusland? Nou, uh, ik ben in 1986 voor het eerst naar Moskou geweest met een groep. En van daaruit, dat was begin in de Sovjet-tijd, hè? Ja. En van daaruit een rondreis Oezbekistan, wat ook nog Sovjet was. En toen weer terug Moskou. En eigenlijk, uh, en toen ben ik nog een keer geweest met een groep uh, Moskou-Leningen in die tijd. Ja. En toen het communisme is gevallen. Uh, sinds die tijd zit ik er ieder jaar in, in juli twee weken. Oh ja, en hoe is dat dan gekomen? Nou, omdat ik het een fantastisch land vind. Omdat ik het uh, heel cultuurrijk liever met... Uh, uh, nou, even uit Moskou. Ik zit dan in een uh, gezin. Of ja. nee, ik zit bij een echtpaar. En die mensen zijn zo rond de zeventig uh, in zo'n Russische flat. En van daaruit, uh, ik ken Moskou beter dan mijn geboorteplaats. <laughs> en van daaruit ga ik naar Sint-Petersburg, of naar Tula, of naar Novgorod, of naar Sergej Posat. Uh, nou ja, ik uh, ga er ieder jaar heen. En hoe heb je die mensen dan leren kennen, bij wie je dan logeert? Nou, ik ben via uh, de eerste twee jaar, ben ik, uh, heb ik in een hotel gezeten, maar dat is alleen ontzettend duur... Mm -hmm. En via die, die, dat uh, reisbureau kreeg ik het adres van een particulier iemand. En dat moest ik dan aan dat reisbureau betalen. En dan bleek gewoon dat zij de helft binnenhielden. Ja. En vanaf die tijd uh, regel ik het zelf. Kijk, wat goed. En zijn die uh, mensen ook echt vrienden van je geworden? Ook... Wat zeg je? Zijn die mensen ook echt vrienden van je geworden inmiddels? Ja, en ik heb inmiddels daar ook al vrienden. Dat je ontmoet mensen. Where are you from? En... Uh, ja, dan heb ik dan, ja, je hebt tegenwoordig e-mail en die tippen mij van God, nou, zoals die, uh, die vrouw die zei, twee jaar terug, je moet eens een keer naar Toela gaan, dat is ook een van de heldensteden. steden. Uh, de eerste keer dat ik in Boska was toen, uh, die, die grote kerk die, ze, die Stalin heeft vernield, was toen een zwembad. Nou, mm -hmm. ik heb de hele bouw van uh, de nieuwe kopie gezien. Uh, die man uh, die, bij, die uh, in de uitzending was. Uh, waar die woont, het huis aan de kade. Ja, ja. Ja, dat ken ik natuurlijk wel. Dan kijk je over de Moskwa, kijk je tegen het Kremlin aan. Ja, je praat over Moskou inderdaad alsof het uh, je, je tweede thuisstad is, uh, is zo het? ongeveer. is het ook? Want in het de jaren is... tachtig was, hè, nu, nu, nu kun je wat makkelijker naar Moskou reizen, naar Sint-Petersburg. Maar in de jaren tachtig gingen niet zo heel veel mensen naar de Sovjet-Unie op vakantie. Waarom deed jij dat wel? Wist je eigenlijk onbewust al dat je daar iets zou vinden waardoor je je daar thuis zou voelen? Hé, hey, wat hoor ik voor haar geluid? Je hoort mij als het goed is. Oh, oh ja. Uh, ja, de, de, uh, ik, ik kom uit het katholieke zuiden en er was een communisme iets verschrikkelijks. En ik had iets als ik later goud ben dan. Dus ik wilde ooit van mijn leven op de Roeiplein staan. Ja. Nou, en toen ik er stond dacht ik, dit is het. En dat heb ik ieder jaar weer. En wat is dan dat gevoel precies? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Maar ik, ik Dit jaar ben ik met drie andere mensen, vrienden van mij. Zijn we naar Sint Petersburg gegaan, heb ik gegitst. Ja, ja dat, dat ken ik natuurlijk ook. En ja, het is nou. Ik, ik ken dus Moskou eigenlijk met lege straten en alleen maar communistische leuzen. Tot, uh, ja, wat, wat, wat die man ook zei. Hoe, hoe heet die journalist? Olaf Koens? Ja, die zei, nou ja, het is. Het is het is dus, ze, zes rijen naast elkaar vol. Het is ongelooflijk. Ik heb het dus helemaal van lege straten en schimmige figuren tot een betere zien gooien. En in welk Moskou spreekt je meer aan? Net ertussenin. Het is nu wat te druk en het was ja, toen wat te. Ja, leek. En, en ik weet wel, die eerste keer dat, wij, dat ik met die groep ging, toen werden wij gewaarschuwd van geen libellen of begrip meenemen. Waarom niet? Geen libellen of Magriet meenemen in je bagage... want er stonden reclames in... Van, uh, van BH's. En dat werd gezien als zware porno. Nou, je wil nou niet weten wat je daar ziet. Maar het zijn zulke ontzettend lieve mensen. Ja, ja, ja. Jij ja, bent ja. echt liefhebber van, van Rusland, van Moskou. Nou ben ik één keer in Moskou geweest, twee weken, Antoinette. En ik, ik vond het een fascinerende stad. Maar ik voelde me ook een beetje verloren. Het is zo groot en het is zo ver van punt A naar punt B... dat ik af en toe ook ineens heel erg verlangde... naar mijn eigen kleine Utrechtse stadje. Ja, dat is de provincie Utrecht. Ja, het is ja, zo, inderdaad zo de groot, stad, vol met straten en is... metrostations en noem maar op. Heb jij dat in het begin niet gehad? Dat je dacht van, waar ben ik eigenlijk als je dan weer eens uit zo'n metrostation nee. stapte? Nee, nee, nee, nee. Ik, ik, uh, dat metrostelsel, dat is zo super. Je, je, je denkt gewoon van, waar ga ik heen? En zou je even niet weten waar je heen gaat? Kijk, de eerste jaren liep ik uh, een beetje verloren... En ik kon, ik ze in Cyrillisch nog niet zo goed. Maar er is altijd iemand die zegt van... Uh, Can I help you? Uh, die vrouw die ik heb ontmoet, dat is een, uh, een professor. Nou, die, ik was in, in een van de huizen van uh, Tsjechov. Yeah. En ze kwam naar me toe. Where are you from? Oh, yes, yes. Uh, en ze sprak Engels. Nou, daar heb ik sinds die tijd contact mee. Dus vorig jaar zijn we naar een... Uh, buiten van Tsjechof geweest, waar hij zijn ziekenhuisje heeft opgezet. Ja. Dit jaar zijn we naar een buiten geweest van Pushkin, waar, de, waar die grootmoeder, die, hè, die, die zwarte grootmoeder van uh, Pushkin heeft gewoond. Daar hebben we dan een rondleiding. Ik kom bij haar in de flat, we maken een afspraak. Het is, uh, ja, het is mijn, tweede, mijn tweede huis. Tweede thuis? Ik ga thuis. er straks weer heen. Ja? ja? Ja, ik ga net zo lang tot ik, uh, <laughs> tot ik, niet, tot ik niet meer kan. Ja, het is ontzettend. Uh, die mensen waar ik dan ben, die hebben dan weer familie in... Uh, God, hoe heet het? Nou, ik ben het even kwijt. Nou, en daar zit ik dan in zo'n sanatoria... Ja. Waar, waar vroeger de, uh, de arbeiders vakantie mochten vieren. En daar heeft zij weer familie. En die uh, woonde dan... En die heeft een, een datja. En daar zit je dan uh, ook op z'n tijd? Nou, echt, echt zo'n datja. Nou. Ja, daar zit je in de tuin... Achter in de tuin zo'n uh, zo wc. Nou, daar ben ik dan ook. Ik word overal mee naartoe genomen. Mooie verhalen, Antoinette, over je tweede thuis, over Moskou, over wij Rusland. Wij kunnen nog heel wat leren van die mensen, doen, want wij zijn heel huf terug naar uh, buitenlanders. Antoinette, dat hebben zij niet. Dankjewel voor je reactie en voor je mooie verhalen. Oké. Okay. Tot een andere keer. Goeienacht. Dag. Dag. Meneer Philippens, goeienacht. Goedenavond. Ook u bent regelmatig in Rusland geweest? Ja, dat wil zeggen vanaf 1973 denk ik, mm -hmm. ben ik er een uh, behoorlijk aantal jaren geweest als uh, reisleider. Ja. Waarschijnlijk ook reisleider van een van die reizen waar uh, de vorige uh, spreekster uh, het over had. U herkende haar stem? Mm. Nou nee, want, want ik ben niet naartoe daar geweest, maar, nee. maar ik heb wel het hele land, alle hoeken, doorkruist bij al die reizen. En hoe was dat in de jaren 70 en de jaren 80? Want toen was Rusland natuurlijk nog deel van de Sovjet-Unie. Ja, nou, ik uh, studeerde onder andere Ruslandkunde. En daarom was ik ook reisleider geworden. Ja. En ik wilde dat land ook uh, leren kennen. Ik wilde ook weten wat zich uh, achter de schermen afspeelde. En ik heb daar ook een uh, gids. gekregen, kreeg iedere keer een Nederlandse gids. En één gids die... ...diende zich altijd als vaste gids aan als ik eraan kwam. Mm -hmm. ja, want wij uh, schoten ontzettend goed met elkaar op. En met hem heb ik nog steeds contact Kabik mee, uh, Twee jaar geleden ben ik nog in uh, Sint-Petersburg geweest. Yeah. Um, en, en van hem hoorde ik de verhalen... Uh, ...over hoe mensen dachten wat, wat, wat er in het systeem omging. En van hem hoorde ik ook heel vroeg... ...let op, er is een zekere Gorbachev en dat is iemand... Daar uh, hebben we hoop op. Die gaat misschien wel wat doen. En die heb ik ook helemaal in zijn carrière op die manier kunnen volgen. Dat is wel bijzonder. Dus via, via dat ene contact dat uitgroeide tot een vriend... heeft u van binnenuit eigenlijk de, de omwenteling uh, uh, meegemaakt. Door zijn ogen heeft u die bekeken. Ja, alleen <coughs> de omwenteling zelf niet. Uh, ik, jawel, ik ben inderdaad... bij de, nog voor de omwenteling ben ik daar geweest... toen Gorbachev in de macht was... Toen lukte me het me uiteindelijk om het Novedenische klooster de begraafplaats te bezoeken waar ik iedere keer naartoe wilde. Wat maakt dat klooster zo bijzonder? Nou, er is een begraafplaats waar allerlei beroemde mensen begraven liggen. Mm -hmm. En daar mocht je nooit in. Het was altijd in reparatie stond er op het hek. En ik wist dat daar uh, Sostakowit uh, begraven lag. Dat was uh, de componist waar ik... ...erg uh, gekkel was. Maar het lukte niet om uh, dat te bezoeken. Nee. En toen Gorbatsjov over de macht was... ...en ik daar weer was... ...toen werd gezegd... ...nou, het is open. Ik ging er daartoe, maar het was weer dicht. En toen werd me verteld... ...het is dicht omdat familieleden... Uh, ...zo uh, oversteld werden... ...door al die bezoekers, al die toeristen... ...dat wilden ze niet meer. En ja, daarop is het me wel gelukt om het te bezoeken... En, uh, toen zag ik ook waarom het in de Sovjet-tijd uh, gesloten was voor buitenlanders. Want uh, er bevonden zich overal uh, massagraven. Ja. Grote graven. Ook graven met uh, grote mozaïeken. En uh, er waren graven bij van uh, militaire soldaten die omgekopen waren bij experimenten. En ik denk dat ze dat niet aan het buitenlanders wilden laten zien. Nee, nee. En, en, ja, um, maar ja, goed... Tijdens die reizen uh, had ik altijd een groep bij me en we bezochten dan uh, fabrieken, uh, allerlei plaatsen, buitenplaatsen, transcipierse spoorlijnen helemaal tot het eind. We um, kwamen dan overal op bezoek en, en binnen en dan vroeg ik altijd mensen uit mijn groep om commentaar te geven over wat ze zagen als bepaalde fabrieken bezochten. En er was iemand bij een groep die in Nederland in de dergelijke fabriek werkte. Dan vroeg ik hem om aan de groep uh, commentaar te geven. Of wat alle, de allemaal zag Wat het verschil was met Engeland. En mm -hmm. uh, oh, nou, op een gegeven moment uh, um, ging ik zelf de, de, de rondreizen door Moskou uh, regelen. Dan gaf ik zelf commentaar en zei ik ik heb geen tolk nodig. Ik doe wel zelf uh, de rondrit door Moskou. Met, dan kregen we een bus. Dus u werd eigenlijk ook steeds meer kind aan huis daar in Moskou? Wat zegt u? U werd ook steeds meer kind aan huis daar in Moskou. Ja, ja, ja, ja. Prachtig om in Moskou uit de metro te komen. die Inderdaad die prachtige metro's die daar gebouwd zijn. En dan het plein op te lopen. Dat is een onvergetelijke uh, uh, belevenis. Wanneer bent u voor het laatst in Rusland geweest, meneer Friedenpunt? Uh, twee jaar geleden. Dat was in uh, Sint-Petersburg. Bij die vriend van u? Nee, nee. Toen uh, bezocht ik een school. Omdat ik voor de school waar ik aan werkte... Uh, een, een, Uitwisseling aan het organiseren was. En toen heb ik de enorme verschillen gezien met de Sovjet-tijd. Dat was de eerste keer dat u er was na de Sovjet-tijd? Ja ja ja, ja, ja, ja. En wat, wat is het grootste verschil dat u bemerkt heeft? Nou, het, het, het, het was uh, in, in, in uh, Sint-Petersburg waren de. Nevsky Prospect was helemaal voor Westers. Dat is de Hoofdstraat, hè? Ja, je liep daar door en dan uh, werd ineens door, kreeg je folders en papiertjes over, over, over uh, massages, salons en, en, en, en porno dingen. En ik weet niet wat, dat vond ik inderdaad wel vreselijk eigenlijk. Ja, de, de verloedering. De manera. verloedering uh, sprong in het oog. Ja, en dan had je dus de pseudo uh, McDonald's, uh, de, de, de gerussificeerde McDonald's-achtige... Restaurantjes met van die goedkope uh, maaltijden. Terwijl ik in mijn Sovjet-tijd gewend was om in uh, grote uh, restaurants en, en, en prachtige restaurants. Dus eigenlijk zegt u: Rusland is er niet mooier op geworden? Nee, wat ik toen zag uh, was dat niet zo. Maar, maar ja, van de ene kant, uh, in, de, in de tijd toen ik er kwam, toen was het extreem goedkoop natuurlijk voor buitenlanders. En ja. het was ook voor, voor studenten die, die daar... Eh, Russische studenten die in Moskou of Petersburg of dan ook studeerden... was het allemaal een heel goedkoop leven. Het, het, het openbaar vervoer was bijna gratis. Gezondheidszorg was gratis. Maar het was natuurlijk niet te vergelijken met wat wij hier hebben. Nee, nee en waarschijnlijk is de welvaart ook voor Russen toegenomen. En er is ook meer politieke vrijheid gekomen natuurlijk. Ja, dat is het grote verschil. Ja. Uh, ik ik kon wel met mijn, uh, met mijn uh, gids... Met Hey, Kijk, ik kon ook over praten. Dat deden we ook. Uh, en, en, en hij zei ook... Als we over iets doorgepraat hadden... Dan kwam hij de volgende morgen en zei hij van... Ja, ik heb er nog eens over nagedacht.' gedacht. En, uh, Eigenlijk heb je wel gelijk. Ik zei op een gegeven moment tegen hem... Uh, dat was in 1975 of zo so, van... Jullie horen hier geen doodstraf te hebben. Dat past niet in jullie ideologie. En dan zei hij... En dan drie dagen zei hij, ja, ik heb erover nagedacht. En eigenlijk heb je wel gelijk. En zo. Ja, meneer Philippens. Maar mag ik ook u bedanken voor al uw herinneringen aan de Sovjet-Unie toen en Rusland nu. U heeft veel mooie verhalen. Dank dat u een paar daarvan met ons wilde okay. delen. Ik wens u nog een goede nacht. Ja, goede dag, meneer dag ja. Ook de telefoon meneer Leenders. Goeie nacht. Goeie avond. Uh, goeie nacht, ja. Ja, goeie nacht. Inmiddels is kwart ja, ja. voor twee, hè. En meneer Leenders, u heeft in de Sovjet-Unie gewerkt, hè? Ik heb in de Sovjet-Unie gewerkt op de Nederlandse ambassade in 1976 en 1977. Oh ja, als, als wat? Ik heb daar uh, gewerkt als uh, kanselier. En wat wil dat zeggen? Wat voor kanselier? Dat is degene die zeg maar, op een ambassade al um, financiële zaken regelt en uh, personeelsbeleid en consulaire zaken. Oh ja. Al dat soort kwesties. Dus u was in de diplomatieke dienst en ging als kanselier naar de ambassade van Nederland in, in, in de ja. Sovjet-Unie. Hoe was dat om daar te werken? Dat lijkt me een soort James Bond-sfeer. Uh, dat uh, dat hebt, u heel goed, uh, hebt u heel goed gezien, ja, want dat was het ook echt. Ja, echt die... waar? Dat was het echt in die periode, ja. Dat is geen romantisch beeld wat ik dan in mijn hoofd heb zitten, dat was ook echt zo. En waar waar, waar uh, zag je James Bond dan zoal opduiken in het dagelijks leven? Nou ja, dat begon natuurlijk al... Uh, ons, uh, uh, ...op het werk, zeg maar, op de ambassade, ...die werd dus bewaakt door, uh, door militia. De ambassade ligt trouwens nog steeds aan de Kalashini-periode... ...dat is vlak in de buurt van het Kremlin. Mm -hmm. Maar als je dus naar huis toe ging... ...dan werd je achtervolgd door uh, de auto's van de KGB... ...en als je dan op je eigen, in je eigen flat... ...ik woonde toen op de uh, dat ligt uh, voorbij de Leningheuvels. En nou, dat ja. was dan helemaal omheind met, uh, met licht. En uh, daar stond ook weer militie aan. Er werd weer autonummer genoteerd. oh lekker, lekker privacy ja. daar. Ja, privacy had je helemaal nee. niet. Maar je vond was... u dat niet beangstigend? Of wist u dat dat erbij hoorde? Ja, het hoorde erbij. Dus wij maakten er ook altijd grapjes over. Wij noemden die, die mensen altijd Fred. Dus <laughs> Fred, hadden, we, hadden, we hadden daar een naam voor. Dus, uh... U had uw eigen Fred. <laughs> Ja, dat, dat, dat was een hele aparte periode. Je kon het niet, je kon nauwelijks reizen. Dat moest je maanden van tevoren aanvragen. Je mocht Moskou niet uit. Dus je, als je een reis wilde maken naar Sint Petersburg, nou ik ben in Sint Petersburg nooit geweest, maar ik ben wel een keer naar Odessa geweest. Nou, dat, dan werd je ook opgehaald en weggebracht naar het, van, het, van, het, van de trein naar het hotel. Dus je, je liep nooit verloren daar. Nee, maar ook als u boodschappen ging doen in Moskou bijvoorbeeld... dan was Fred nooit ver weg. Die was, die was altijd redelijk dichtbij in de buurt. Maar hoe heeft u dat ervaren? U, u maakt er grappen over hè? met uw collega's, zegt u net. En ja. Nog steeds lacht u er mee. Maar tegelijkertijd kan ik me voorstellen... dat het op een gegeven moment ook helemaal klemmend kan zijn... als zo'n Fred om je heen. Ja, dat is, dat, is, dat is ook behoorlijk, behoorlijk beklemmend. Ja, bedoel, uh, die, die positieve ervaringen die mensen hebben... Uh, nu met Rusland, ja, die had ik dus niet. Ik moet zeggen, het, het is later wel gekomen... want wij gingen in die periode uh, ja, veel naar, naar uh, Bolsho-theater toe... of naar, uh, of naar het uh, Tchaikovsky-conservatorium. Dat lag net bij de ambassade om de hoek. Ja. Dus van die, cultuur, van die culturele... Uh, ...uitstapjes en de muziek en de literatuur, ja, dat, dat, dat is allemaal bijgebleven, snapt u? Dat is, het, dat is het positieve van, van mijn ervaring, ja, maar voor is... de rest... Ja, was het in die periode wel kommer en kwel. Ja, kommer en kwel op de ambassade. Zeg, als we het nou toch over James Bond uh, hebben... Ja. Uh, uh, uh, waren er ook op die Nederlandse ambassade oren en ogen... die dingen probeerden waar te nemen in Moskou... waarvan de Moscovieten, of liever gezegd de, de Sovjet-autoriteiten... eigenlijk liever niet wilden dat de ambassade het waar zou nemen? Ja, dat, dat speelde uiteraard in die, in die periode. Die mensen die waren, die, die waren er ook, ja, dat klopt. Spionnen? Nou, ik kan niet zeggen dat dat spionnen waren, maar dat waren gewoon mensen in diplomatieke dienst die zich uh, gespecialiseerd hadden in Rusland. Dus die, die, die, uh, die, waren, die hielden zich ook al bezig met, uh, met, uh, met de oppositie, zeg maar, of voor zover de oppositie was in, de, in die periode. Wij waren toen heel erg druk, eigenlijk met, uh, met de belangenbehartiging van, van, van het Joodse vraagstuk in die periode... En uh, met al die, al die exodus van al die joden die uit uh, Rusland weg wilden en naar ja. Israël toe wilden. Ja. Dus in die periode lagen de, lagen de verhoudingen op dat, uh, uh, vooral met mensenrechten, die, die, die stond op scherp. Dus dat, daar hadden wij wel contacten mee, ja. Het lijkt me ook wel vreselijk interessant om juist in die tijd op zo'n ambassade te werken. Ja, dat was in de periode dat, zeg maar, de Helsinki-verdragen, die moesten nog ondertekend worden. Dat was zeg maar de vrije uitwisseling van... Uh, van de pers, van de kranten, het, het vrije reizen. Ja. Daar, en daar, daar dat had Rusland eigenlijk heel weinig zin in om dat toe te staan. En uh, dat, is, uh, dat is ook de periode, zeg maar, waarin die dissidenten allemaal uh, uh, uh, de internationale pers haalden. Hè, zoals een Zagaroff. En ja, ik heb zelfs uh, uh, toen uh, uh, Amalrik ontmoet. Mm -hmm. En... Uh, ja, dat was, al, dat was al wel een aparte ervaring, ja. Die, dat was ook zo'n dissident, toch? Ja, wat zegt u? Dat was ook een dissident, toch? Ja, dat was een dissident, ja. Ja, die heb ik verschillende keren ontmoet. En ik, ik heb nog een gesigneerd boek van hem, de niet begeerde reis naar Siberië. Dat was de eerste keer dat hij zijn eigen boek gedrukt zag. Ja, dat mocht daarvoor <laughs> dat natuurlijk niet. Ja. <laughs> ja, dat heb ik gesigneerd, ja. Is het voor u, want u, u bent daarna nog in diplomatieke dienst gebleven, meneer Lenders? Ja, ik, ben, ik, heb nog een aantal, ik heb nog een aantal jaartjes volgemaakt daarna, ja. Want ja. is, is dan uw, uw tijd in Moskou uh, de meest enerverende tijd geweest? Nou... Of bent u daarna naar even enerverende landen vertrokken? Ja, ik heb in Sri Lanka een, een, een, een tijd lang gewerkt. Dus dat. Uh, ja, ik vind, In de troop is het natuurlijk een heel ander, een heel ander verhaal. Dat was, dat was wel. Uh, het was bijna vakantie om het zo maar te ja, zeggen. Ja ja. ja, ja. Maar goed. En u, meneer Lenas, tenslotte, bent u nog wel eens teruggegaan naar Moskou na uw tijd op de ambassade? Ja, ik heb er wel eens over zitten te, over, over zitten te, te dubbel om erheen om, om te gaan. Maar tegenwoordig met internet, je, kunt, je, je, kunt bij, je hebt overal toegang uh, toe bijna tot, uh, zeg maar tot uh, de, de dagelijkse nieuws uit, uit Rusland. Ja. En ik moet zeggen, ik kijk ontzettend veel naar uh, het ZDF, en de, de, de Duitse televisie, want die hebben toe ontzettend goede reportages ja. naar perestroika gemaakt over, over, over Rusland en ook al die nu-probleemgebieden in de Caucasus. Ja, en, en dan vind ik dat er eigenlijk heel weinig veranderd is buiten, buiten Moskou. Moskou is natuurlijk helemaal verwestigd. Ja. En, en Petersburg. Maar op het platteland in, in Rusland is het nog steeds, het, uh, nog steeds het, het hele traditionele Russische leven. En dat is eigenlijk wel machtig interessant want dat is dat is een stukje wat we eigenlijk nooit zagen. Ja. Nee, nee, daar kon ja. u niet naartoe, daar mocht u niet naartoe van Fred, Nee, aan de nee ja, je had een paar plaatjes zeg maar buiten Moskou als Peri-Delkino, waar Boris Pasternak is begraven. Daar kon je dan, daar kon je dan een, dagje, een dagje naartoe. En dan had je wel platteland, zeg maar, midden in een stedelijk gebied. Of je kon naar het geboortehuis van Klint toe, van, van uh, Tchaikovsky. Ja. Dat ligt wat meer op de weg naar, uh, ja, wat toe Leningrad heet. Zeg maar, richting Sint-Petersburg. En zo had je nog een paar van die plaatjes. Ja, en dan, dan hield het wel op. Ja, meer, meer bezoeken kon je niet afleggen. Eigenlijk was Moskou uw, uh, uw woon plaats, maar tegelijkertijd ook de plaats waar u zich vrij kon bewegen. Ja. Daar buiten werd dat lastiger. En dat allemaal in een James Bond-achtige setting. Ja, ja, ja. Het moet een spannende tijd zijn geweest, meneer Leeders. Dus mag ik u bedanken voor uw telefoontje? Ja, Oké. Okay. En een ja, hele goede dag nog. Ja, da Tot ja, de ja, andere keer. Nacht, ook, dag, dag. dag. dag. Ja, dan kwam ook nog een mailtje binnen. Een mailtje van uh, Sander rechtuit uit uh, Amsterdam. En Sander schrijft... Voor mij vormen de Russen nog steeds het meest gastvrije volk... dat ik, heb ooit, dat ik ooit heb meegemaakt. Van de reis die ik met een paar vrienden maakte... kan ik me naast het bedrijven van de Liefde in de Paleistuin... onder andere nog een ontmoeting herinneren met een Rus... in de trein van Sint-Petersburg naar Moskou. Hij woonde vlakbij Moskou en hij vroeg of we bij hem langskwamen... een paar dagen later. Nou, daar gingen we op in en bij hem thuis werd het op een drinken gezet. Waarbij de continue stroom van kleine glaasjes vodka net wegkregen... sloegen zij volle mokken achterover. In enigszins dronken toestand werd het idee opgevat... om te gaan zwemmen in een meer, een dorpje verderop... en het was een gevaarlijk avontuur met geluk... Een relatief goede afloop. We zaten met z'n negen in een veel te kleine auto... met als klap op de vuurpijl een blaffende hond... die totaal gek werd van de situatie... en die zich ontketend door de auto bewoog. De bestuurder, een boom van een kerel... die en passant beweerde ooit een Georgië... om het leven te hebben moeten brengen... had meer aandacht voor de vrouwelijke bijrijder... dan voor de weg en het onvermijdelijke gebeurde... we klapten op de auto voor ons. Gekkenhuis daarna. We werden door wat mensen snel ergens heen gebracht... omdat als de politie ons zou zien... zij ons helemaal kaas zouden plukken... Achteraf bleek dat de bestuurder een boete van een half maand salaris heeft moeten betalen. Uiteindelijk hebben we nog even in het meertje gezwommen. Niet te lang, want het was te smerig voor woorden. En eenmaal thuis bleek dat de vriendin van de gastheer de hele dag in de keuken had gestaan... om werkelijk waar een van de smakelijkste maaltijden te bereiden die ik ooit heb genoten. Het schaamrood stond ons op de kaken, want wat bleek... De lieve vrouw was de hele dag voor ons aan het werk gezet... op haar verjaardag. Een meldje van Sander recht uit, uit Amsterdam. Dank voor het meepraten. Dank voor het mailen, voor het twitteren... Uh, als het gaat over Rusland en uh, de Russen. En ik hoop dat we Rusland een beetje beter hebben leren kennen... op uh, deze manier in de afgelopen twee uur van Casa Luna. Want het is bijna twee uur inderdaad. En daarmee werd het alweer bijna tijd om de luiken te gaan sluiten voor vannacht. Morgen worden ze weer geopend door Harm Edens. En hij ontvangt dan chemicus B. Ben Veringa. En dat naar aanleiding van het grootste congres voor chemici dat ooit in Nederland werd gehouden. En ik spreek nog even het antwoordapparaat in voor haar. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Harm, met Helco. Jouw gast Ben Veringa geldt als een van het Nederlands meest toonaangevende chemici. En volgens hem gaat de chemie oplossingen bieden voor cruciale vraagstukken... zoals de energievoorziening, materiaalschaarste en de gezondheidszorg. Maar waar kwam hij vandaag nou de chemie op zijn meest alledaags tegen? Op welke plek waar je eigenlijk niet bij stilstaat wat, wat de chemie voor je betekent? Op welke plek in zijn dagelijks leven kwam die chemie eventjes langs zij vandaag. Dat zou ik nou wel eens willen weten. Ik wens jullie een uh, goed gesprek samen. Straks wakker Nederland hier op Radio 1. Ik wens u nog een goede nacht. En wat ons betreft graag tot morgen even naar middernacht. Dan bent u weer welkom in Kazaluna bij Den op Radio 1.